Uit de evaluatie blijkt ook dat het lastig is... snel een beeld te vormen van de omvang van de problemen. Verder wordt er lang vergaderd in plaats van snel ingegrepen. Staatssecretaris Teven schrijft in een brief aan de Kamer... dat het kabinet meer oefeningen gaat houden. De KLM vliegt vanaf september op frituurvet naar Parijs... in plaats van op kerosine. Het is de eerste luchtvaartmaatschappij... die de biobrandstof gebruikt voor een deel van zijn vluchten. Het gaat om frituurvet dat verwerkt is tot biokerosine...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 In de Verenigde Staten is het Pentagon na jaren renoveren eindelijk af. De werkzaamheden aan het gebouw hebben 17 jaar in beslag genomen. Volgens de Washington Post duurde het zo lang omdat het werk in het Amerikaanse ministerie van Defensie gewoon doorging. Bij de terreuraanslag op 11 september 2001 werd bovendien een gerenoveerd gedeelte verwoest. Pentagon is vleugel voor vleugel opnieuw opgebouwd en dat kostte in totaal zo'n 4,5 miljard dollar.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 Ik begin met de A10, de ring oost van Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen Kadoule en de Zeeburgertunnel 6 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht vanwege een spoedreparatie. Verkeer een kan het beste omrijden via de westkant via de Koentunnel. Dan de problemen bij Rotterdam. Vanochtend is een tijd lang de Botlektunnel dicht geweest na een ernstige aanrijding. Die tunnel is weer vrij, maar er zat een lange file richting Europoort. Tussen hendrik Ambacht en Knopend Vaanplein 8 kilometer. Daardoor is er eigenlijk aan alle kanten vastgelopen rond Rotterdam. Op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet staat voor Benelux 5 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knopend Herbrechtseplein 8. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda staat voor Ketelplein 8 kilometer. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland staat tussen Rotterdam Prins Alexander en knopend Ketelplein 12 kilometer.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 Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. Een internationale cyberaanval is al slecht nieuws... maar voor Nederland zou het een hele slechte zaak zijn. Want we zijn er namelijk totaal niet op voorbereid. Wordt u zo meer over. is naar het pensioenakkoord. De onrust binnen de FNV over het pensioenakkoord... heeft nu ook al zijn weerslag aan de onderhandelingstafel. Werkgevers in de metaalindustrie, de FME... daarin zijn ze verzameld, zijn ze verzameld... Ze willen voorlopig niet met de vakbonden overleggen over langer doorwerken... totdat er meer duidelijkheid is over dat pensioenakkoord. Jan Kammingga van de FME, goedemorgen. Goedemorgen. De werkgevers in de metaal. waarom wilt u niet meer met de bonden erover praten? Uh, uh, gisteren verscheen in het Financieel Dagblad de aankondiging van SNV bondgenoten dat men acties in onze bedrijven voorbereidde. Eh, drie bedrijven werden zelfs met name genoemd en er eh, werd gesproken over eh, werkonderbreking, dus zeg maar stakingen ja. en acties aan de poort. Ja, als je op die manier ook wil spreken over een eh, leeftijdsbewust personeelsbeleid en het eh, langer eh, aan het werk houden van mensen wat een directere relatie heeft met het pensioenakkoord, dan kun je toch niet tegelijk stakingen hebben en gezellig met elkaar rond de tafel zitten om te bedenken hoe het beter kan. Maar die acties waren dat vanwege het pensioenakkoord? Ja, die zijn vanwege het pensioenakkoord aangekondigd. Maar gelukkig heeft de FNV-bondgenoten die dreiging gisteren weer ingeslikt. Het is niet de bedoeling om tot stakingen over te gaan nu. Maar alleen om uh, werknemers te stimuleren om te gaan stemmen. Ja. En daar kun je natuurlijk geen bezwaar tegen. hebben. Nou. Nee, maar de onzekerheid on onduidelijkheid binnen de vakbond, die zit u dwars. We hebben inmiddels ook begrepen dat het uh, Avocabo uh, niet... Het eens is ja. met het akkoord. Er is helemaal geen akkoord. Moeten we dat niet concluderen, meneer Kammingen? Ja, dat is eigenlijk wel een goede conclusie. Er is een onderhandelaarsakkoord. Maar het onderhandelaarsakkoord staat ernstig onder druk. Kijk, de werkgevers moeten naar hun achterban. Nou, daar is geen probleem ontstaan. Minister Kamp moet naar de Tweede Kamer. En dat zal wellicht ook lukken. Maar bij FNW-bondgenoten zijn zodanige problemen... dat het kantje boord wordt wat er gebeurt. En dan, als daar geen goedkeuring komt, dan is er geen akkoord. Maar... Als er wel goedkeuring komt en er zijn een paar bonden die zeggen... Uh, wij trekken ons er niks van aan, dan hebben we natuurlijk ook een gigantisch probleem. Ja, het, het lijkt wel van toepassing op de mensen in, uh, in uw branche natuurlijk... Met, met zwaar werk, in de metaal misschien wel. Uh, want daarvan zeggen ze, die mensen die worden, uh, krijgen er het meest mee te maken... kunnen het moeilijkst langer doorwerken, uh, verdienen misschien niet zoveel. Wat vinden u van de bezwaren eigenlijk van uh, die bonden? Nou, Het is niet zo dat die mensen niet zoveel verdienen en zoveel slechtere positie hebben. Ook elders uh, is er wel uh, zwaar werk. Maar laten we bedenken dat er niet een directe relatie is tussen het moment waarop je AOW krijgt... en het moment waarop je met pensioen gaat. Dus het pensioenakkoord betekent wel uh, verandering van het systeem... maar niet per definitie een uh, relatie met uh, 65 uh, jaar of 66, 67. Nu krijgen we AOW met 65... Maar en mensen gaan met 62 of 63 al met pensioen. Maar wat vindt u dan van die becijfering van FNV-bondgenoten? Want die geven aan dat als mensen in dat soort beroepen... bijvoorbeeld eerder zouden willen stoppen dan nu afgesproken... of 65 met pensioen zouden willen... dan leveren ze zo'n 26 van hun AOW in. En dat is voor dat soort mensen niet te doen. Maar mevrouw Rensen, wat moet ik nu met deze cijfers... als mevrouw Jongerius ze al niet vertrouwt. en zegt Pff. dat het larikoek is wat die cijfers van bondgenoten uh, uh, zijn? Laat Want ik is, nou het weer zijn... is het larikoek? Is het van bondgenoten. Ik hebben ze dat verkeerd becijferd? Laten we, ik, ik vind dat we eerst het Centraal plan nou, Laten we het, het even betrappen. over die cijfers hebben. Want daar, daar ontstaat nu langzaamaan veel onduidelijkheid over. Is dat nou waar wat FNV-bondgenoten heeft berekend of niet? Ik kan dat niet beoordelen. FNV-bondgenoten heeft cijfers gepresenteerd. En het Centraal Planbureau gaat alle cijfers die gepresenteerd zijn bekijken. Ook die van bondgenoten. Dus ik vind speculatie daarover of mevrouw Jongerius nu gelijk heeft... of meneer Van der Kolk, daar doe ik niet aan mee. Maar dat irriteert u wel natuurlijk dat daar onduidelijkheid over is binnen de bond? Ja, kijk, het irriteert me in die zin dat als uh, mijn leden het slachtoffer worden van ruzie binnen FNV, uh, centrale en bondgenoten. Uh, ja, dat irriteert mij, daar heb ik geen zin in en daar ga ik mij tegen verzetten. U twijfelt eraan of uh, mevrouw Jongerius dit er sowieso door krijgt, dat de, dat de bonden, of FNV dan straks akkoord gaat. En al mocht het zo zijn, dan uh, zijn er nog bonden die dwars liggen. Wie moet er wat doen? Doet u beroep op de minister bijvoorbeeld? Nee, de minister is één van de drie partijen. Binnen FNV moet orde op zaken worden gesteld. Daar moeten ze elkaar eens diep in de ogen kijken. Het is toch diep treurig dat een zo belangrijke, de grootste federatie van vakverenigingen in ons land... zo verschrikkelijk verdeeld is en vechtend over de straat gaat. Ja, daar zijn de anderen die staan daar met stomheid geslagen naar te kijken. U ook. Jan Kaminga van FME, de metaalwerkgevers. Hartelijk dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan naar die cyberaanval. De overheid is onvoldoende voorbereid op een aanval door hackers internationaal. Er is vooral gebrek aan goede coördinatie. Er is ook te weinig besef van de ernstige gevolgen... die een cyberaanval kan hebben voor de Nederlandse maatschappij. Het blijkt allemaal uit een evaluatie van de grote oefening Cyberstorm. Wij praten erover met Ronald Prins van securitybedrijf Fox IT. Goedemorgen. Wist u dit al? Of schrikt u er nog van? Uh, nou, maar we wisten het eigenlijk allemaal al. En er is het ook al een hele hoop in gang gezet om, om het te gaan verbeteren. En uh, het is een oefening geweest in uh, afgelopen herfst. Samen met uh, onder andere de Amerikanen. En uh, ja, wat, de les vooral op die eruit is gehaald is dat het, uh, um, het is een heel nieuw vakgebied. En, uh, en als het dus echt misgaat, moeten de ministers op een nieuwe manier met elkaar samenwerken. Ja, dat blijkt uit uh, uh, na aanleiding van die oefening dat het betalingsverkeer kan worden platgelegd. Maar ook vitale systemen als de luchtverkeersleiding op Schiphol, olieraffinaderijen, Rotterdamse haven. Daar is het ook kwetsbaar. Maar is, is dat wel voor te stellen dat dat ook gebeurt? Dat dat mogelijk is met zo'n ja, okay. Nou, okay, Deze oefening ging, ging er niet uh, over om vast te stellen of, je nou, uh, of, of die vitale sectoren echt kwetsbaar waren. Het ging er meer om of de coördinatie goed zou lopen in het geval van een ramp. En, uh, maar die kwetsbaarheden zijn er wel degelijk. Het zijn ook allemaal uh, de digitale sectoren. Dus het kan de industrie zijn, de energie, uh, de luchtvaart, wat je schetst. Het zijn allemaal verbonden aan het internet. En we uh, zien nou, steeds meer dat de hackers ook in de, uh, niet alleen in de computers uh, binnen weten te dringen... maar ook door weten te zetten tot, uh, tot uh, ja, de bediensystemen die eigenlijk in de industrie gebruikt worden. En uh, ja, dat brengt zeker risico's met zich mee. Maar hoe kan dat in vredesnaam rond... ICT is niet van gisteren. Uh, het bestaat al een tijdje. En toch, um, als je kijkt ook naar de uitkomsten van die oefening. Uh, men heeft geen idee. Er uh, ontbreekt aan coördinatie, aan overzicht. Men vergadert maar met elkaar. Ja. Maar grijpt niet in. Hoe kan dat? Nou, kijk, kijk dat is, um, die oefening is gegaan in de herfst. En ondertussen uh, beseft het toch al een aantal mensen al dat we het gedaan hebben. Of, bijvoorbeeld uh, deze maand, van bijvoorbeeld de Nationale Cyber. Geïnstalleerd worden. Ja. En, die heeft, en die heeft juist tot doel om, om die coördinatie gewoon goed te laten lopen. Ja, maar maar goed, je, is dat niet een beetje onder... laat? Had, had het niet, doel? het is nog niet misgegaan, maar had het niet veel eerder moeten gebeuren? Ja, ja dat, je kunt altijd zeggen dat het eerder moet gebeuren. Ik ben heel blij dat het in ieder geval nu wel gebeurt. En als je kijkt naar de rest van, van Europa, dan doen we het helemaal niet zo slecht op dat gebied. Hm. En is het vooral die coördinatie waar het Cybersecurity Centrum zich op moet richten, of kunnen ze al meer doen? Ja, nee, daar, komt, daar komt wel alles bij elkaar. Hè. Dus de, de, van operationele diensten die, die uh, intelligence kunnen leveren... van wat er aan de hand is op het internet... tot aan de, de mensen die uh, digitaal terug kunnen slaan als we, als we onder aanval zouden liggen. En ook de, koppeling naar, uh, de bestuurlijke koppeling naar, naar, naar boven toe in geval van crisis. Uh, we worden allemaal vanuit één centrum uh, gecoördineerd straks. Nou, dus is in ieder geval goed dat we dat centrum hebben. Nou, ja, dat is slagvaardig nou ja, worden. <laughs> Ik hoorde het, drie weken geleden was er nog een debat in de Kamer. Toen gingen alle fractievoorzitters aan de ministers vragen van is het nou echt wel nodig en wat is nou precies het probleem? Dus, uh, nee, wel nou ja, overtuigd zijn nu, ze nog niet? Ik vraag me dus af of de politiek wel heel uh, erg bewust is geworden ondertussen. Nou, laten we het hopen. Ronald Prins van Fox IT. Dank voor uw snelle commentaar. Ja. Denk je geslaagd te zijn voor je middelbare school? Blijkt dat de school vergeten is om een examen af te nemen. Hoort u zo meer over. Is de verkeersinformatie met een zeer drukke ochtendspits rond Rotterdam. Jolanda van der Velden. Dat kan je wel stellen Marcel. 83 kilometer nog de meeste vertraging gewoon rondom uh, Rotterdam. Bij Amsterdam een korte file. Nou ja kort. 6 kilometer op de A10 de oost richting Amersfoort... tussen Oostzaanerwerf en Schenningwoude... Zes uh, kilometer dus, maar de rijschok die daar de hele ochtend dicht was vanwege spoedreparatie is net weer opengesteld. Dan bij Rotterdam op de A15 Gorkum richting Europoort. Tussen knopen Riedekerk en Rotterdam-Charloes nog zes kilometer. Dat heeft allemaal nog te maken met de aanrijding eerder vanochtend. Daardoor is het ook vastgelopen op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet. Voor knopen Benelux vijf kilometer. Vanuit het zuiden op de A16 Breda richting Rotterdam voor knopen Terbrechtseplein zeven kilometer. De A20 hoek van Holland richting Gouda voor het ketelplein 4. En op de A29 bergen op Zomer richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Zuid knopend Vaanplein 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Marcel zei het al eventjes. Twaalf leerlingen van het nieuwe Eemland in Amersfoort... moeten vandaag en vrijdag alsnog examen doen in het keuzevak Drama. De school vergat het examen af te nemen. Het gaat om negen HAVO-leerlingen en drie VWO'ers. Ga maar eens praten met de schooldirecteur Elisabeth Pelserijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe krijgt u dat nou voor elkaar, mevrouw Pelserijken? Ja, we hebben uh, iets over het hoofd gezien en dat had uh, niet mogen gebeuren. Dat is heel erg. Maar ik moet u even corrigeren, want er is wel een deel van het examen afgenomen. Dat is het schoolexamen. Uh -huh. En het centraal examen, wat, uh, vorige week, uh, waar vorige week de uitslag van was, uh, dat is... Uh, zijn we vergeten af te nemen. En ja, u bent dat vergeten? Hoe werkt, hoe werkt zoiets? Nou, dat, uh, dat kan ik u uitleggen. Uh, tot voor kort, tot 2010, was het mogelijk om te kiezen als school voor een uh, examenvorm. En uh, wij hebben gekozen de afgelopen jaar voor een examen zonder centraal examen. En uh, met ingang van 2011 uh, is er maar één mogelijkheid en dat is inclusief centraal examen. En wij hebben over het hoofd gezien het mag niet mogen gebeuren, want er zijn verschillende mensen verantwoordelijk voor om dat goed te controleren. Ja. Dat, uh, dat dit jaar alleen maar uh, een examen oh, okay. mogen was met centraal examen. Dus de regels zijn veranderd en dat heeft u niet gezien? Ja, klopt. En uh, dat, dat moeten we zien. Er, er zijn heel veel regels die jaarlijks veranderen. En wij hebben nu ook uh, gewoon moeten toegeven dat we dit niet goed hebben gecontroleerd. En die twaalf leerlingen, mevrouw Pelsrijker, moeten die nu op herhaling? Of mo moeten die, nou, niet een, het is niet herhaling, moeten nu nee. voor het eerst dat examen nog gaan doen? Klopt. We hebben afgelopen maandag met ouders en leerlingen een plan van aanpak gemaakt en we hebben het de inspectieoverleg gehad en we hebben een plan gemaakt zodat ze vandaag voor de HAVO het inhalen en vrijdag voor het VWO. En gingen ze daar zomaar mee akkoord, want uh, geslaagd is geslaagd, kunnen ze ook wel eens zeggen. Ja, nou, wij hebben het wel meegedeeld, maar uh, dat is altijd een voorlopige cijferlijst. Uh, en uh, vervolgens uh, moet je met de inspectie overleggen of zij uh, hier uh, een speciale regeling voor hebben. Maar die is er niet, behalve dan dat ze het moeten inhalen. Ja, En die inhalen. mogelijkheid is er natuurlijk in het tweede tijdvak. Maar dan moeten ze al die stof nog eventjes tot zich nemen. Dat is nachtwerk geweest, kan ik me zo voorstellen voor ze. Ze hebben er ontzettend hard aan gewerkt. De havenleerlingen hebben dat gisteren gedaan. Die hadden één dag... En de VWO-leerlingen hebben twee dagen, dat is inderdaad heel kort. Maar ze zijn uh, heel gemotiveerd en uh, ze doen hun best. Heeft u ze, wel... ze geholpen? Ja, we hebben ze ontzettend geholpen. En uh, we hebben twee docenten gevonden die het programma wel uh, uh, zeg maar onder de knie hebben... en ook dit jaar hebben uh, gedaan. En uh, die docenten zijn nu heel hard aan het werk om ze te begeleiden... en om het werk na te kijken. Dus volgens uh, het protocol wat, uh, wat had gemoeten. U gaat niet wat laten zakken, toch, hè? Wij gaan ervoor zorgen dat ze allemaal slagen. En dat zorgen ze zelf ook voor, dus... Uh, daar hebben we alle vertrouwen in op dit moment. Maar het blijft spannend. Juist. Elisabeth Pelsrijker, u blijft het spannend. Schooldirecteur van het Nieuwe Eemland in Amersfoort. Dank u wel. Ja, graag gedaan hoor. Ja. 18 minuten over negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Uh, het was weer raak afgelopen nacht. Voor de tweede nacht op rij zijn er... in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast... rellen geweest. De rellen waren in de voornamelijk katholieke wijk... Short Strand. We gaan naar correspondent Arjen van der Horst. Arjen, ging het er... Uh, erg heftig aan toe afgelopen nacht? Ja, het was weer een kleine veldslag die we zagen afgelopen nacht. Het begon uh, toen een groep jongeren uit een protestantse wijk... die katholieke wijk dus binnentrokken. Ja, die werden opgewacht door de politie. Die waren massaal uitgerukt naar de rellen van de nacht daarvoor. Nou, het leidde meteen tot opstootjes. Er werd gegooid met molotovcocktails, cocktails stenen, vuurwerk... En er werd zelfs met scherp geschoten op de politie. Nou, de politie die zette op zijn beurt waterkanonnen in... en die schoten ook met plastic kogels op de relschoppers. En er waren dan ook nog eens groepen katholieke jongeren... die zich mengden in de rellen... die dus weer de protestantse jongeren te, uh, gelijk, uh, te lijf gingen. Ook die schoten met scherp. Uh, twee mensen met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis. En ook is een fotograaf gewond geraakt door kogels. Ja, zo heftig hebben we het al heel lang niet gezien in Belfast. En waar komt dat vandaan, Arjen, die heftigheid? Want het is het traditioneel begin van het marsseizoen. En dus traditioneel ook wel de tijd van rellen. Maar zo hevig. Ja, geen directe oorzaak. En zoals je al zei, dit is het begin van het traditionele relseizoen. Uh, rellen heb je eigenlijk wekelijks hoor in Noord-Ierland. Dat, dat, al hoor je daar bijna nooit meer over. Ook omdat ze niet zo groot zijn zoals de afgelopen nacht natuurlijk. Maar ja, deze maand beginnen de oranje marsen. Uh, dat leidt in sommige plaatsen nog steeds tot uh, spanningen en rellen... tussen katholieken en protestantse bewoners. En wat de afgelopen nacht echt anders maakte, was de grootte van de rellen. Volgens de politie uh, waren er 700 jongeren bij betrokken. Van beide zijden. Ja, en de politie omschrijft het dan ook als de zwaarste rellen in tien jaar tijd. Hmm. Hoe schat jij dat in, Arjen? Moeten we nu vrezen voor een terugkeer van de Troubles, de, de burgeroorlog? Nee, nee, daarvoor is wel te veel ten goede veranderd in Noord-Ierland. Uh, het verschil met vroeger is ook dat... Uh, reelschoppers zoals, zoals we die afgelopen nacht zagen... en ook paramilitaire splintergroepen... die er nog steeds wel zijn natuurlijk... Ja, nauwelijks nog steun hebben onder de bevolking. En wat je, wat je ook ziet... is dat uh, de politiek de rijen aan beide zijden uh, zich sluit... Uh, bij zulke incidenten. Dat was vroeger wel anders... Uh, wat je wel kan constateren is dat dit uh, plaatsvindt tegen een achtergrond van toenemende activiteit van paramilitaire groepen. Uh, de afgelopen twee jaar zijn vooral katholiek-republikeinse Repub splintergroeperingen heel actief. Uh, dit jaar alleen al, al uh, tientallen bomincidenten geweest. Een politieman die ook is opgeblazen. En nu lijken ook de protestantse paramilitaire groepen zich te roeren. Want de politie zegt dat de UVF, dat is een kleine protestantse paramilitaire groep achter de rellen zit van afgelopen nacht. Uh, het is een groep die zich net als de oude IRA... zich officieel ontwapend heeft. Maar ja, kennelijk hebben ze nog wapens... want er werd dus geschoten afgelopen nacht. Veel steun hebben ze niet, maar ze zijn nog wel levensgevaarlijk. Oké, okay, correspondent Arjen van der Hoors met het laatste nieuws... over die rellen van vannacht in Belfast. Meer vindt u erover ook op onze website, nos.nl. .no. Ja, Vanavond begint de actie De Donorstand van Nederland. Welke gemeente heeft de meeste donoren onder haar inwoners en welke de minste? Jantine uh, Rijger van deze nieuwe campagne, goedemorgen. Goedemorgen. Um, alweer een campagne, nu op deze manier aanpakken, is het nog steeds nodig? Ja, het is nog steeds nodig. Ja, de, deze, uh, deze actie, De Donorstand, is onderdeel van een campagne die in 2009 is gestart... waarin we uh, zeg maar bij, onder, bij de mensen onder de aandacht willen brengen... dat er echt een tekort is aan orgaandonoren nog steeds... En uh, dat er dus jaarlijks gewoon echt zo'n 135, 140 mensen overlijden, omdat niet op tijd uh, getransplanteerd kan worden, omdat er geen organen beschikbaar zijn. Ja, nou, het dus dit is echt belangrijk. Het is een ernstige kwestie, maar is het niet ontzettend ordinair om daar een wedstrijd van te maken? Het is geen wedstrijd. Oh. Nee, het is allerminst een wedstrijd. Maar wat het is toch een strijd hebben... tussen gemeenten om te kijken wie de meeste nee. heeft. Nee, nee, wat de bedoeling is van de donorstand is... Uh, uh, wat wij de campagne beogen is zeg maar dicht bij de mensen te komen. Hè? We hebben een, uh, vorig jaar bijvoorbeeld een actie met hives ondernomen. Er is een actie geweest op nu.nl dat je zo dicht mogelijk bij de mensen komt... zodat je het gesprek met mensen kan aangaan. Ja. Wat we nu voor het eerst inzichtelijk hebben willen maken voor mensen in Nederland... is van hoe staat het nou eigenlijk in je eigen woonplaats, hè? in je eigen gemeente? Zij, hoeveel mensen zijn er uh, geregistreerd? We willen eigenlijk laten zien dat mensen niet de enige zijn die geregistreerd zijn. In Nederland, alles bij elkaar, is uh, ruim 40% geregistreerd. Uh, sommige gemeenten hebben uh, wel uh, uh, meer dan 50% registraties. En wij willen eigenlijk aan mensen laten zien, van, goh, er zijn veel meer mensen die geregistreerd zijn. Praten we er daarover. En uh, als je weet wat je wil, ja of nee, uh, leg het vast. Ja, maar goed, op de site is wel bijvoorbeeld een, een vergelijking te zien. van welke gemeente de meeste donoren hebben en welke de minste. Ja, nou ja, het is, ik kan mij voorstellen dat het voor mensen interessant is. om te zeggen van, joh, goh, ik woon hè, in, een, in een dorp. en bijvoorbeeld in Capelle aan de IJssel. en hoe doet Capelle aan de IJssel het nou bijvoorbeeld. Hè, in vergelijking met Krimte aan de IJssel? Ja. Of dat je zegt, joh, ik woon in, in een studentenstad. en ik wil wel eens weten hè, hoe Leiden en het doet ten aanzien van, van Groningen. Dus het zijn leuke dingen om te weten. U vindt het en wat je ziet, is dat. Uh, nou, het is vooral interessant voor jezelf. Maar wat je ook ziet is dat zeg maar, bevlogenheid en betrokkenheid van, uh, van individuen uh, echt een verschil kunnen maken. Ja. Maar u wilt toch wel dat gemeenten waar maar weinig mensen uh, als donor geregistreerd zijn zichzelf eens op het hoofd krabben en vragen, zich afvragen waarom zijn er hier zo weinig? Ja, maar dat, je kan niet uh, zeggen dat dat uh, de schuld is bijvoorbeeld van de gemeente. Want... Er zijn natuurlijk, kijk, voor ons zijn deze gegevens ook voor het eerst echt op deze manier inzichtelijk geworden. Dus ik vind het ook super interessant om uh, uit te zoeken hè, waarom uh, sommige gemeenten uh, beter scoren dan, uh, dan andere. Want heeft u, waarom... u daarover al een idee? Bijvoorbeeld over Goorl, hè? Wij, wij zijn daar op bezoek geweest. Uh, ja. en dat is ons niet helemaal, helemaal duidelijk geworden. Er zijn wel nee. mensen die heel erg begeesterd zijn over het onderwerp. Ja? Maar wat is nou precies de reden waarom daar zoveel mensen donor zijn? Nou, ik ben, er is, laat ik het voorop stellen, er is nog geen gedegen onderzoek gedaan naar waarom er nou in, hè, in het zuiden van Nederland bijvoorbeeld meer mensen zich registreren dan in Noord-Nederland. Als je, zeg maar, globaal op landelijke schaal kijkt, dan zie je dus dat er in, in Zuid-Nederland meer geregistreerd wordt dan in Noord-Nederland. Het zegt overigens niets over of mensen ja of nee zeggen, hoor. Maar waar ligt dat aan? Ja, wat je dan denkt hè, als eerste is van nou dat heeft misschien wel met het geloof te maken. Maar het lijkt mij te eendimensionaal om te zeggen dat dat zo is. Want je ziet bijvoorbeeld in Zuid-Limburg, echt het zuiden van Zuid-Limburg, dat daar weer minder geregistreerd wordt dan bijvoorbeeld in het noorden. Dus okay. dat is te eendimensionaal. Maar het kan, het, het heeft, uh, als je zegt, als je overal bekijkt, hè, wat zijn redenen hè, waarom mensen zich wel of niet registreren, nou dan zit in dat, dat kan dus in geloof zitten. Het kan in opleiding zitten. Het kan zitten in, in bijvoorbeeld het vertrouwen dat je hebt... Hè, dat er met, goed met je, en zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan. Ja, precies. Het kan in afkomst, verstedelijking versus hè, stad versus platteland. Dat zijn allemaal factoren die uh, invloed kunnen hebben op uh, hè, of mensen zich wel of niet registreren. Nee, Wat is heel duidelijk. belangrijk is, als iemand iemand kent die, wacht, die op de wachtlijst staat bijvoorbeeld... dan gaan mensen er echt anders over denken. Ja. Nou, in ieder geval heeft u inzicht nu in de cijfers. Santien uh, Reiger, dank dat u ze even wilde toelichten bij ons. Ja, wel graag gedaan. Dan gaan we het nog even over Syrië hebben. Want het blijft moeilijk om een goed beeld te krijgen van de gebeurtenissen in dat land. Buitenlandse journalisten worden niet toegelaten. Sporadisch lukt het een journalist het land toch binnen te komen. Bijvoorbeeld journalist Noordiep. Hij verbleef enkele dagen in de hoofdstad Damaskus... en is nu even terug in Nederland. Noordiep, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was het om in Damaskus te werken? Kan dat eigenlijk? Het is heel moeilijk. Je moet jezelf echt op hele verschillende manieren... op hele moeilijke manieren uh, kom je aan informatie... omdat journalisten simpelweg niet worden toegelaten... En de Syrische overheid heeft bijna alle journalisten het land uitgeschopt. Zij ze hebben zelfs uh, onlangs een Algerijnse journalist opgepakt... die niet eens verslag deed van de politieke situatie. En ze hebben die man uh, gemarteld, nou ja, lichtelijk, relatief uh, vergeleken... met wat ze de Syriërs aandoen, en vervolgens het land uitgezet. Dus je moet als journalist moet je daar een hele tijd geweest zijn... zodat je allerlei vertrouwensbanden hebt uh, met mensen. En op die manier kun je dan proberen aan informatie te komen. En u durft toch aan daarheen te gaan? Uh, ja, het is belangrijk dat wat daar gebeurt, en dat is je taak als journalist denk ik, dat dat naar buiten komt. Uh... Ja, vertelt u maar, wat heeft u gezien? Hoe is de situatie in, in Damascus? De situatie in Damaskus is, als je er niet geweest bent uh, in het verleden, zul je helemaal niet hebben dat er iets aan de hand is. Want het aantal demonstraties dat daar plaatsvindt is relatief klein en uh, het formaat daarvan is ook heel klein.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 Activisten die ik spreek die dus demonstraties organiseren, die vertellen mij dat op elke hoek van de straat in Damascus uh, mensen in burgers staan de boel te bespieden voor de overheid. Nou, ik, ik kon dat natuurlijk niet zien, maar zij vertelde dat ze op een gegeven moment allerlei gezichten herkenden. En uh, die mensen die moeten wel uh, geheime spionnen zijn. Hm. Dus de situatie is anders in Damaskus. Uh, het maar, niet is gremig, de dat, maar niet zozeer een mensen ook. Maar niet zozeer sfeer, als ik u zo hoor. Nee, is, ik denk dat het wel degelijk een grimmige sfeer is. De mensen zijn bang. Want als, uh, uh, als de demonstraties die zich in de buitenwijken van Damascus hebben, hebben uh, voltrokken... als die zich uh, in het centrum van Damaskus uh, uh, zullen voltrekken... dan hebben de mensen een groot probleem. Want het Syrische regime zal gewoon scherp scherpschut gaan gebruiken. Ja. Het schieten, pardon. We hebben het uh, natuurlijk hier vooral over de president, over Assad... omdat we hem af en toe nog wel zien en hij nog wel eens een toespraak uh, geeft en houdt. Hoe denken de Syriërs over hun president? Het is, uh, je kunt niet spreken van de Syriërs. Uh, er zijn verschillende mensen met allerlei verschillende ideeën. Maar één ding staat vast. En dat is zelfs de mensen die vroeger nog eng iets van geloof en hoop hadden... dat uh, Bashar al-Assad uh, hervormingen zou uh, invoeren. Die, zijn, die hoop zijn ze uh, kwijtgeraakt. Daar Want gelooft niemand Syriërs... erin. Nee, daar geloven ze... Nou, ik zou niet zeggen niemand, dat, dat kun je niet vaststellen. Ik, ik heb geen enquête gehouden daar. En er zijn zeker wel nog steeds mensen die echt wel in het regime geloven. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat zij als uh, uh, alawitische of christelijke minderheid... in een uh, meerderheid terecht zullen komen waarin ze niet beschermd worden... Ja. En, uh, het Syrische regime is een Alawitisch regime. De meeste mensen in de top zijn van de Alawitische secte. En die hebben altijd natuurlijk goed gezorgd voor hun achterban. Tot slot nog even naar de leger, de rol van het, uh, het leger. Want in alle Arabische lentes is zichtbaar geweest... dat uh, die vaak een doorslaggevende betekenis hebben. Uh, staan het leger nog achter Assad en zullen ze blijven uh, staan achter Assad? Mijn inschatting is dat ze zeker niet zullen blijven. Het leger moet je altijd verdelen in, in delen. De officieren zijn over het algemeen loyaal aan het regime. Dat zijn mensen die namelijk geprofiteerd hebben van het regime. Alleen uh, het, de voetsoldaten, tussen aanhalingstekens, dat zijn mensen die best wel arm zijn geweest. En die hebben helemaal geen baat bij het steunen van dit regime. En die zijn ook zeker niet bereid om op hun eigen mensen te schieten. En ik heb van verschillende ooggetuigen al gehoord dat zij gezien hebben hoe soldaten orders weigeren van officieren en ter plekke worden geëxecuteerd. Oké, okay. nou, we willen u heel erg bedanken voor het delen van uw ervaringen vanuit Damascus hier in Nederland. Dank. Half tien. Hoogste tijd voor Goedemorgen Nederland van de KRO. Goedemorgen Sven Kogelman. Dag Marcel, goedemorgen. De kleven wel degelijk gezondheidsrisico's aan megastallen. Maar die zijn niet groter dan de risico's die verbonden zijn aan bedrijven in de intensieve veehouderij. Daar blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht en het RIVM. Wat de consequenties daarvan zijn, horen we zo meteen. James Bond in Brussel. We dachten het al, maar nu blijkt het ook uit onderzoek. België is al decennia lang een broeinest van spionnen. En kinderen worden slimmer van muziek. U hoort straks van welke muziek? Naar het nieuws van half tien, waarom moet je nou lachen? Nou ja, ik dacht dat zal wel weer klassiek zijn. Ik heb geen idee, hoort oh, zo. Nou, we zijn zeer benieuwd, te luisteren, Sven. Eerst uh, naar het nieuws door het megens Radio 1, het NOS-journaal. Philips heeft een winstwaarschuwing gegeven voor het tweede kwartaal. De resultaten bij de lichtdivisie en consumentenelektronica vallen tegen. Door de winstwaarschuwing kelderde het aandeel. Op de Amsterdamse beurs stond het aandeel Philips kort na de opening van de AIX... op een verlies van meer dan 10 procent. De Nederlandse overheid is niet goed voorbereid op een grote cyberaanval. Dat is gebleken na een oefening waarbij zogenaamd systemen van de overheid plat kwamen liggen... en vertrouwelijke gegevens openbaar werden. Vooral een goede centrale coördinatie ontbreekt... En ook blijkt het lastig om snel een beeld te krijgen van de omvang van de problemen. KLM vliegt vanaf september op verwerkt frituurvet naar Parijs in plaats van op kerosine. Dat is de eerste luchtvaartmaatschappij die de biobrandstof gebruikt voor een deel van zijn vluchten. Anderhalf jaar geleden deed de KLM al testvluchten met de biobrandstof. En in Rusland mogen de Verenigde Oppositiepartijen niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. De kleine oppositiepartijen hebben zich verenigd in de Partij van Volksvrijheid. En ze wilden onder die naam in december aan de verkiezingen meedoen. Maar de overheid wil de oppositie niet registreren. Waarom? Dat is niet duidelijk. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Nog 51 kilometer file, ongeveer de helft daarvan staat bij Rotterdam. Dat heeft allemaal te maken met een aanrijding eerder vanochtend op de A15 richting Europoort. Ik noem de bijzonderheden. Op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet... bij het knooppunt Benelux nog 5 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europort bij knopen Vaanplein nog 3. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Zowel op de hoofdrijbaan als op de parallelbaan... files van 6 tot 8 kilometer tot aan knopen Terbrechtseplein. Laatst laatste is de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Spaanse Polder en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Megastallen hebben wel degelijk negatieve gezondheidseffecten voor de mens... maar ze zijn niet gevaarlijker dan andere intensieve veehouderijbedrijven. Brussel is ook de Europese hoofdstad voor geheimagenten... Ouders van leerlingen op de basisschool willen niet af van de overblijfuurtjes. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is bijna vier minuten over half tien. Dit is Caro, Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Soesterberg. Oerend hard op de pedalen. Studenten bouwen een superfiets die straks harder dan 133 km per uur moet gaan rijden. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Er zitten wel degelijk gezondheidsrisico's aan de intensieve veehouderij... maar de megastallen zijn niet gevaarlijker voor de gezondheid dan gewone stallen. Dat is de belangrijkste conclusie uit een groot onderzoek... van onder meer de Universiteit van Utrecht en van het RIVM. Dick Hedrik, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar gezondheidsrisicoanalyse aan de Universiteit van Utrecht. Wat betekent dit nou, deze conclusie? Uh... Nou, dat je ja, aan de ene kant uh, wat betreft de gezondheid uh, wat geruster kan zijn over uh, mogelijke risico's door, uh, door megastallen. Aan de andere kant komt er wel uit dat er uh, wel degelijke relaties met gezondheid zijn, maar niet specifiek met, met megastallen, maar met uh, aanwezigheid van veehouderij in het algemeen. Maar loop je nou een gezondheidsrisico als je in de buurt loopt, woont van een uh, megastal? Uh... Nou, kijk, ik denk dat, dat die invloed van die megastal er niet heel duidelijk uitkomt... omdat het vaak ook modernere stallen zijn met veel meer technologie... ...dan bijvoorbeeld uh, traditionelere bedrijven. En er is zeker emissie van micro-organismen en allerlei stofjes van die micro-organismen. Ja. Uh, maar die is waarschijnlijk toch wat minder dan... Uh, dan uh, ...of vergelijkbaar met, uh, uh, met gewone reguliere veehouderijbedrijven. Ja, daar komen we zo meteen over te spreken. Maar ik wil het toch even heel duidelijk hebben. Loop je nou een gezondheidsrisico als je in de buurt woont van een megastal? Uh, op zich loop je een, een gezondheidsrisico, maar het is niet groter of kleiner dan, uh, dan bij een, een reguliere veehouderijbedrijf. Nee, dus je loopt sowieso gezondheidsrisico als je vlak in de buurt woont van een intensief veehouderijbedrijf? Er, er is een kans dat, dat, er, een, dat er gezondheidseffecten optreden. Ja, wat zijn dat voor gezondheidseffecten? Uh, we hebben twee uh, duidelijke bevindingen uit het onderzoek. Eén is dat we... Uh, nou, allereerst vonden we natuurlijk het q effect, maar dat is niet vreemd. We hebben met getallen uit 2009 uh, gerekend, uh, En dan zie je dus uh, Q-coorts, uh, maar met name ook longontsteking uh, rond geitenbedrijven. En die invloed die gaat wel tot uh, 5 tot 10 kilometer ver van zo'n bedrijf. Maar dat, dat was al eerder bekend. We zien ook uh, meer longontsteking rond pluimveehouderijbedrijven. En verder zien we, uh, dat is wat bijzonder, dat er minder astma is rond, rond, dicht rond uh, intensieve veehouderijbedrijven. Maar we hebben duidelijke aanwijzingen dat uh, de mensen die astma hebben of COPD dus al een longziekte hebben, dat die wel eerder klachten hebben... en meer klachten hebben als ze rond een intensieve veehouderijbedrijf wonen. Ja, dus u zegt eigenlijk met zoveel woorden... Uh, je loopt een risico, maar die zijn bij megastallen niet groter dan bij de traditionele bedrijven. Klopt. Ja. Moet je je dan niet meer zorgen maken over de verouderde veehouderijbedrijven? Nou, ik denk dat we ons in het algemeen wel enigszins zorgen moeten maken. Kijk, de, de mussen vallen niet van het dak. Zo is het ook niet. Het zijn geen enorme dramatische effecten die we gezien hebben... Maar in een, bijvoorbeeld een provincie als Brabant, met name het oosten of het noorden van Limburg, daar is de verwevenheid tussen aanwezigheid van veehouderijbedrijven en bewoning zo groot dat er ook uh, ja, honderdduizenden mensen op hele korte afstand wonen. En uh, ja, dat is wel een punt van aandacht. Goed. En, en dat tegen de achtergrond van verdere intensivering, uh, daar, daar moet je zeker in de toekomst naar blijven kijken. Ja, maar wat is punt van aandacht? Ik bedoel, dat klinkt zo vaag. Nou, kijk, wat, we, wat heel duidelijk uit het onderzoek komt is dat het fijnstof op het platteland is uh, ook anders van samenstelling dan het fijne stof in de stad, wat ja. vooral van verkeer komt. Het ja. is heel duidelijk dat uh, de intensieve veehouderij een belangrijke bron van fijnstof is. Ja. De samenstelling uh, bestaat vooral uit, uit bacteriën en stofjes die die bacteriën produceren. Ik ja. denk dat je er niet aan ontkomt om, om toch voor uh, die veehouderijbedrijven duidelijker grenzen te gaan stellen in de toekomst aan emissies. En uh, dat betekent dat je toch uitgebreider ook naar die uh, blootstelling aan micro-organismen moet gaan kijken. En ja. in welke situaties die niveaus uh, te hoog zijn. Het ja. lastige wat daarbij komt is dat we niet altijd weten... Uh, wat acceptabele niveaus zijn voor, uh, uh, voor micro-organismen? Nou, de minister heeft in de brief van de Kamer al aangegeven dat het heel verstandig is dat de gezondheidsraad daar net advies over komt. En ik denk dat dat een heel verstandig punt is. Ja, zou de gezondheidsraad een echt een uitgebreid uh, gezondheidsonderzoek moeten gaan instellen naar uh, omwonenden van uh, veehouderijbedrijven? Nee, de gezondheidsraad doet geen onderzoeken zelf. De gezondheidsraad adviseert. Dus ja. die moet naar de, de, de beschikbare wetenschappelijke informatie kijken en ze die dat... interpreteren. Ja, zouden en ze... zeggen van nou, dat dat niveau is acceptabel. Zouden ze de wetenschap aan het werk moeten zetten wat u betreft? Nou, ik denk, kijk, los daarvan moet je nog verder onderzoek doen. Dat ja. uh, is dus wel... ja. Uh, wij, wij zelf krijgen waarschijnlijk middelen van het astmafonds om ja. uh, te kijken naar verergering van de astma en COPD bij mensen die uh, die, die longziekte al hebben. Ja. En, en dat kan ook tot verdere onderbouwingen leiden tot, ja. uh, de, van het werk van de gezondheidsraad natuurlijk. U hebt dit allemaal gemeten, deze uh, uh, data zal ik maar zeggen op basis waarvan u die conclusies trekt, met geheime uh, apparatuur, dat wil zeggen apparatuur op geheime locaties. Waarom is dat? Nou, het was geen geheime apparatuur. Het is gewoon normale apparatuur ja. waar je fijnstof mee kan meten. Wat, we locaties. hebben die op, op een aantal plekken in het land gezet. Uh, bij bij uh, ook boeren, maar ook gewoon mensen in het Brabantse, in de tuin. Ja, ja we wilden de privacy van die mensen uh, beschermen. Er is ja. zoveel aandacht voor deze problematiek. Voor je het weet komt er een soort fijnstoftourisme op gang... Uh, en uh, komen er allemaal mensen langs bij, bij die mensen die zo'n paal in de tuin hebben? Dat wilden we vermijden. Goed. Ik dank u wel. Door nu naar Hans van uh, Henk van Gerver, Nemen die kwalijk van de SP in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u bent uh, verklaard tegenstander van die megastallen. Nou, die blijken dus helemaal niet meer risico's met zich mee te brengen... voor de gezondheid dan gewone veehouderijbedrijven. Nou ja, beide zijn, uh, hebben risico's. Hè. Dat is wel uh, duidelijk uit het uh, onderzoek. Maar niet meer. Niet, nou, het hangt heel erg ook af van hoe dat een bedrijf gerund wordt. Dat heeft de heer Hedrik ook heel duidelijk gezegd. Het gaat om het aantal dieren wat gehouden wordt, maar ook hoe ze gehouden worden. Ja. Maar en op zichzelf, delen... de megastal als zodanig... levert niet meer gezondheidsrisico's op dan een gewoon normaal veehouderijbedrijf. Het, uh, kijk, het, het kernpunt is hoeveel dieren worden er gehouden, hoe dicht bij de mensen. En dat is het punt. En je kunt één megastal hebben, maar je kunt ook tien kleinere bedrijven hebben. En dan geven die kleine bedrijven natuurlijk net zoveel problemen als een megastal. Ja. Dus dat is wat uit het onderzoek uh, blijkt. Ja. En, uh, ja, er is wel een hele duidelijke relatie zeg maar, tussen het, uh, de uitstoot van, van fijnstof en uh, bacteriën... en het aantal bedrijven en dieren wat gehouden wordt. Ja, nou zei professor Hedrik net, er zou eigenlijk aanvullend onderzoek moeten komen... om precies in kaart te brengen wat die uh, fijnstofdeeltjes en die micro-organismen... nou precies voor een gevaar voor, voor de ge volksgezondheid. Vindt u dat Zeker, ook? Zeker, ja. Het, het rapport is ook onvolledig. Er is maar op een zeer beperkt aantal punten gemeten. U heeft zelf al gevraagd, ja, waarom zijn die punten niet openbaar? Dat moet natuurlijk nu onmiddellijk openbaar worden. Want de vraag is of in een aantal brandhaarden, met name in Oost-Brabant... ofwel uh, in al die brandhaarden gemeten is. Want de mensen die daar wonen hebben daar echt recht op... om uh, te weten hoe hoog is de uitstoot he, van die uh, fijnstof en bacteriën. Ja. En wat zijn nu de feitelijke risico's voor de omwonenden? Ja. En daar dat... ligt dus een, een taak zeg maar, voor de gezondheidsraad. Ja. Uh, want die moet uh, adviseren... Ja, ja, welke niveaus en concentratieniveaus zijn aanvaardbaar en zal zich ook duidelijk moeten uitspreken over uh, welk, onder welke voorwaarden dieren gehouden mogen worden ja. en op welke afstand van uh, de bewoonde wereld? Daar heeft de minister, minister Schippers, is dat gisteren toegezegd dat er duidelijke richtlijnen moeten komen voor de gezondheidsrisico's bij intensieve veeteelt uh, en uh, dat de gezondheidsraad daar opdracht uh, toe gekregen heeft. Uh, is daarmee de kous af? Nee, zeker niet. Want uh, er staat in de brief uh, beoordelingskader. Dus ik wil wel precies weten wat dat inhoudt. Dat is een vrij algemene term. Maar ik vind dus dat er een duidelijke effectrapportage moet zijn... dat als een bedrijf start met, met dierhouderij... Van, ja, wat zijn nou de concrete risico's in die concrete situatie... dat een bedrijf wil starten of uitbreiden. Ja. En nu is de wet en regelgeving onvoldoende... om op dat punt, op het punt van gezondheid, te toetsen. Goed. Dus u wilt aanvullend uh, gezondheidskundig onderzoek... Ja, en, wie uh, moet ook, dat gaan doen en wie geeft daar de opdracht? Nou, ik vind dat, uh, dat het, het kabinet uh, wederom aan zet is. Uh, kijk, het, het onderzoek van de Universiteit van Utrecht en het RIVM... dat is een goede eerste stap, maar het is nog onvolledig en onvoldoende. Ik vind dat er op meer punten moet worden gemeten. En wat ook moet gebeuren is toch dat nog verder gekeken wordt... naar de, de, de feitelijke gezondheidssituatie van mensen... dus uh, van de huisartspraktijk in de omgeving waar die bedrijven staan. Want er is is iets raars aan de hand. Uh, er bij als je als het hebt en je woont in de buurt van zo'n bedrijf... dan heb je wel meer klachten. Ja. Maar uh, het zou niet leiden tot meer luchtwegklachten in zijn algemeenheid. En dat is toch wel een tegenstrijdigheid. Het is eigenlijk ja. in strijd ook met onderzoek uit Duitsland. Ja. En daar zal dus verder onderzoek naar moeten gebeuren... omdat er mogelijk toch sprake is van onderrapportage... is mijn uh, eerste indruk. Goed, tot slot laatste vraag. Kort antwoord alsjeblieft. Staakt u nu het verzet tegen de megastallen... omdat blijkt dat uit, uit onderzoek in ieder geval... Uh, dat die geen uh, hele bijzondere positie innemen? Uh, nee, wij staken... Verzet niet. Uh, het gaat niet alleen om de megastallen, maar het gaat natuurlijk om alle intensieve veehouderijen uh, in en met name ook in Oost-Brabant. Dat is een hele hoge concentratie. En als daar dus uh, veehouderij, intensieve veehouderij plaatsvindt, dan moet dat ook uh, veilig zijn en mag het ook de gezondheid van de mensen in de omgeving niet schaden. Henk van Gerven, Kamerlid voor de SP. Dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Middelburg staat vandaag een vrouw terecht... omdat ze haar echtgenoot zou hebben vermoord... door gif in zijn liqueur te mengen. Hoe vaak komt het voor dat vrouwen moorden plegen? Stefan Boogheids is hoogleraar forensische psychologie... en victimologie met het antwoord. Nu als we kijken naar het aantal moorden in Nederland op jaarbasis... dan zien we dat het aantal zich stagneert rond de 170 uh, per jaar. Wanneer dat we nu kijken naar de moorden van vrouw verhouding, 70 75 van uh, de moordenaar is man, 20, uh, 25 à 30 is uh, vrouw. Ik denk dat vergiftiging uh, iets vaker gepleegd wordt door vrouwen dan door mannen. Om nu te zeggen dat het overgrote aantal, hè, wat we heel vaak denken en wat ook hè, via de media op ons afkomt, dat het overgrote aantal van de vergiftigingen... Uh, dat er zich plaatsvindt voor vrouwen, dat moet toch wel uh, genuanceerd worden. Al dus de forensisch psycholoog en uh, hoogleraar victimiloog... probeer het nog een keer victimologie. Uh, Stefan Bogaerts met een antwoord. Nou ja, heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland, voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Soesterberg. Terug dus naar Roy Hirkens. Ja, tegenwoordig mag je op een paar snelwegen, 130 km per uur. Maar de studenten van de TU in Delft die willen de snelheid ook halen op de fiets. Het busje is opengemaakt, de spullen worden zo langzaamaan uitgepakt. Hè? En het is een lichtfiets. Dat is een beetje de bedoeling. Jullie gaan het met een lichtfiets doen? Ja, klopt inderdaad. Uh, een lichtfiets, daar lijkt het nog het meest op. Met als grote verschil dat er ook een kap omheen zit. Uh, dat zorgt er eigenlijk voor dat de luchtweerstand tien keer minder is dan op een gewone fiets. Hajo Perenboom, een van de studenten werktuigbouwkunde van de TU Delft... die vandaag in Soesterberg een high-tech fiets test. Ja, de spulletjes worden nu een beetje uitgepakt. Uh, het wordt uh, door enkele studenten gedragen, maar het spul is allemaal heel licht, lijkt me. Ja, klopt. De fiets zelf is uh, in verhouding tot een racefiets nog redelijk zwaar, maar eigenlijk net zo zwaar als een gewone fiets. Dat komt natuurlijk toch omdat die vrij sterk en stijf is uitgevoerd vanwege de hoge snelheden en de kappen die er omheen moeten. 20 kilo ongeveer. Nou, jullie noemen het zelf de snelste fiets op aarde en daarbuiten. Ja, precies. Nou moeten we het natuurlijk nog wel bewijzen, maar wat we tot nu toe gemeten hebben kan niet zeker heel hard. Jullie willen in september in de Verenigde Staten het wereldsnelheidsrecord fietsen breken. Dat staat nu met 133 km per uur op naam van een Canadees team. Jullie gaan die pogingen wagen in de woestijn van Nevada. Vandaag op de startbaan van de voormalige vliegbasis Soesterberg gaan jullie eh, testen. Hoe krijg je straks te bedalen rond om die 130 km per uur te halen? Want dan moet je wel heel snel trappen. Ja, er zijn eigenlijk twee opties. Of heel snel trappen of een heel groot kettingwiel. David komt er net mee aanlopen. Uh, een kettingwiel van het formaat ja, zullen we zeggen, 114 tanden. Uh, qua grootte moeten mensen dan denken aan bijna, bijna een kinderfietswiel. Qua grootte wat je dan hebt als, als kettingwiel. Nu voor het eerst de, de, de fiets testen buiten. Wat voor snelheid hopen jullie te halen vandaag? Nou, gezien de, de lengte van de landingsbaan en omdat het een, nog maar de tweede test is hier, willen we eigenlijk de snelheid langzaam opvoeren. Hopen we, het zou heel mooi zijn als we de 80 en de 90 km per uur uh, halen. Ja, en waar zit jullie geheim? Waardoor denken jullie het record te kunnen breken? Aerodynamica. Dat is voor ons echt wel het belangrijkste. We hebben heel veel onderzoek ernaar gedaan, windtunneltesten, uitgebreid op de computer ook gerekend. Daar willen we het verschil gaan maken. Een van de vier rijders, fietsers, Gertjan Weijers. Ja, twee, meter, uh, twee kilometer landingsbaan hier. Dat is nog vrij kort, lijkt me, om die hoge snelheden te halen. Uh, om hoge snelheden te halen is het inderdaad uh, vrij kort. Want uh, je moet inderdaad ook redelijk snel. Moet je ook inderdaad weer uh, in de ankers uh, om niet uh, door de hekken heen te fietsen. Ja. Gaat die fiets niet ontzettend trillen bij, die, bij dat soort hoge snelheden? Uh, dat valt eigenlijk op zich best mee. En dat hangt eigenlijk inderdaad gewoon vooral af van, uh, van de ondergrond waarop je fiets. Als die gewoon goed glad is, dan gaat de fiets eigenlijk niet rillen. Nee. En kan die fiets ook op de openbare weg? Uh, lijkt me niet uh, aan te raden. Ik uh, ben net nog even weer geïnformeerd. In, uh, in de draaicirkel is iets van uh, 60 meter. Dus zelfs op deze landingsbaan van 30 meter kunnen we niet zelf gewoon keren. Nee, zullen we, zal ik inderdaad gewoon opgevangen moeten worden en weer gekeerd worden. Ja, naast het sprintrecord proberen jullie ook nog het werelduurrecord te breken. Hoeveel, stu hoeveel studiepunten krijgen jullie hiervoor? Uh, we krijgen er eigenlijk nul studiepunten voor. Uh, Helemaal niets. Ja, dit soort studententeams uh, ontstaan altijd buiten de studie om. Vervolgens worden er wel onderdelen van de studie mee ingevuld. Maar de basis van de teams, het werk wat we nu hier doen, dat is uh, nul studiepunten. Ja, dus uh, ondanks de steeds kortere studieduur... een dreigende boeter voor, uh, voor langstudeerders... zijn er toch nog studenten die... Tijd investeren in zaken die geen studiepunten opleveren. Klopt, maar wij zien hier gewoon een enorme toegevoegde waarde in. Uh, in vele opzichten, het voegt wat toe aan je studie, het voegt wat toe aan, uh, aan je eigen ontwikkeling. En jullie schrijven misschien geschiedenis straks. Precies. Tot zover Soesterberg, waar studenten een hypermoderne fiets testen... om straks het snelheidsrecord voor de fiets te breken. Waar waren laatste woorden van Roy Hirkens. <tieding> Straks James Bond in Brussel, België. Jarenlang broeinest van spionnen. Eerst nu het goede nieuws. Positief Nieuws Network. In de gemeente Teilingen, u weet vast wel waar het ligt, worden 16 speeltuintjes opgeknapt. Van tien van die speeltuintjes liggen de schetsontwerpen ter inzage in het gemeentekantoor van Sassenheim. Tot vorige week donderdag kon u als bewoner van de gemeente Teilingen... met leuke suggesties komen voor uh, speelobjecten. Hoezo 16 speeltuinen? Zijn dat echte speeltuinen? Of uh, mm -hmm. zijn het gewoon hoekjes in, uh, op de hoek van de straat? Verschillend, ja. Ja, het verschilt. Het ene is klein, het zijn een paar wipkippen, en de andere is wat groter, dus het verschilt. Zal ik even verder praten zometeen met die enthousiaste collega van u, die nu nog aan de lijn is? Ja, dan geef ik het even aan haar door dat ze ooit op de plek blijft zitten. En u wilt dan gewoon een telefoons met haar afnemen? Ik vind dit ook al een leuk gesprek trouwens. Maar, uh... <laughs> en wat is uw taak bij de gemeente Teilingen? Ik ben communicatie -tussur. Dat wordt een veelbelovend gesprek zometeen met uw collega. <laughs> Misschien denkt u, wat is dit nou weer voor uh, onzinnig nieuws? Maar ik kom er net achter dat paling ook kan klimmen. Hoezo paling ook kan klimmen? Uh, ja, dat kan heel verschillend zijn. Dat verschilt eigenlijk per locatie. Okay. <laughs> dus wat dat betreft is dat heel uh, even lastig te antwoorden. Maar in uh, het geval waar wij het over hebben... gaat het over een uh, constructie waarbij een buis gevuld met kokosmatten dat is dus waar die aaltjes dus echt in kunnen klimmen... waarin ze zich kunnen vasthouden. Mm -hmm. En dat gaat dus echt zo uh, over de dijk. Kunnen ze daar dus doorheen klimmen en dan worden ze opgevangen in een bak... en dan worden ze uh, daar verder op worden ze uitgezet. Nou, zegt u kokosmatten, maar uh, kan het ook uh, linoleum zijn? Of, uh, of bol? Of hoogpolig tapijt? Of een pers? En zo ja, is dat dan een Persische pers? Of is het een Afghaanse pers? Of een Chinese pers? Of uit Japan. zou ik even moeten navragen, want dat durf ik zo niet te zeggen... maar dat is puur door het experimenteren van. Kijk, het is niet zo uh, dat dat gebouw toen, van toen... oké, okay, en dan leggen we er kokosmat in en klaar. Dat is puur door het experiment, uh, experimenteren met. Ja, maar in wezen komt het erop neer dat de aal dus over de dijk heen klimt. Ja, klopt. En uh, wie zuigt er stof? Doet u dat zelf of doen die aaltjes dat? Nee, dat zijn echt wel mensen die daar uh, dagelijks mee bezig zijn. Ja. Onderdeel van hun werk. U bent een collega van die collega, van de collega... Maar speelt u zelf graag mee in een speeltuintje in Teilingen? Ja, de wipkip inderdaad. En uh, we willen ook wat meer naar natuurlijk spelen... Zoals? is dan... uh, Dat zijn er bijvoorbeeld een, een boomstam. Uh, en en dat, dat kinderen zeg maar niet met een standaard witkip of, of een standaard schommel... maar dat ze meer hun eigen creativiteit laten spreken. Je hakt een boom om en klaar. <laughs> Ik had ook een idee voor die uh, speeltuintjes. Gewoon een, een hek eromheen. En dan uh, iets van 20 volt. En een uh, centimeter of vijf tussen de speeltjes... Ja, lijkt me een goed plan. Ik zal het eens dus even opnemen met mijn collega. Dat ja, is eenmalige investering en dan uh, heb je er geen uh, omkijken meer naar. Maar vanuit de inwoners hebben we die wens nog niet gehad uh, niet nee, direct. Nee, dat daar nog niemand op gekomen is, begrijp ik niks van. Ik denk uh, dat het uh, wel gehonoreerd gaat worden, denk ik wel, ja. ja. Brenger van het Goede Nieuws was Erik Bakker... Het is uh, zeven minuten voor tien, dames en heren. Geheime documenten die werden achtergelaten in een rioolpijp in de berm van een Belgische snelweg. NAVO-secretaresses die spioneerden voor het Oostblok. Zes maanden lang dook de Belgische onderzoeksjournalist Christophe Klerix in de archieven van de Oost-Duitse Stasi, de Romeinse Securitate en de Tsjechoslowaakse en Bulgaarse Staatsveiligheid. En morgen verschijnt zijn artikel met dienstconclusies in KNAK, wereldtijdschrift. In België is al decennia um, uh, discussie daarover. En het is een uh, broeinest, blijkt het te zijn, Brussel, van uh, internationale uh, spionage. Uh, nou, hadden wij graag contact willen krijgen met deze Christophe Kleriks... Uh, daar hadden we ook een afspraak voor gemaakt. Maar zoals dat wel vaker gaat, ik hoop dat er geen spionage in het spel is. Hij neemt zijn telefoon niet op. Dus, wij gaan luisteren naar muziek.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 Uh, we proberen nog steeds contact te krijgen met Christophe Klerix... dat is die Belgische onderzoeksjournalist... die onderzoek heeft gedaan naar uh, spionage in uh, Brussel... rondom het NAVO-hoofdkwartier. Het blijkt al jaren en jaren aan de gang te zijn. Maar we krijgen hem niet te pakken... dus daarvoor verwijs ik u graag naar uh, het tweede half uur van dit programma. Dan ook basisscholen willen af van de overblijfuren tussen de middag. Het zogenaamde vol-continu-rooster. Maar ouders vinden dat helemaal geen goed idee. En kinderen blijken slim te worden van muziek... blijkt uit een Canadees onderzoek. En uh, daar gaan we straks over over praten met de hoogleraar die daar vandaag over zal spreken... op de conferentie Muziek en het Brein. Dat allemaal en het ochtendhumeur van Koos Postema uiteraard. Straks eh, rond eh, kwart over tien, tien voor half elf... in het vervolg van Goedemorgen Nederland naar de reclame. En het nieuws van tien uur gelezen vandaag door Doralte Megens. Tot zo, blijf bij ons hier op Radio 1.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 Dit is Radio 1.